En de Onderwereld. Een criminele hoorstelserie van Anton Quintana. Regie op Leuten. Gele gedijn. Ja. Nou, waar wacht je dan nog? Als je je vergist. Hij vergeeft het me nooit. Ik ken je. Hij doet altijd heel onverschillig, maar intussen... Best mogelijk dat ik me Die kans zit erin. Ja. We moeten het toch uitzoeken. Ik moet weten of mijn theorie klopt. Anders kan ik niet verder werken. Ja. Dus hoe het ook uitpakt, ik ga verder. Maar jij, jij hoeft er niet bij te blijven. Dit is mijn pakkie, Jan. Voor mij is het niet half zo pijnlijk als voor jou. Dus... Nee, vergeet het maar. Ik blijf erbij, hoe dan ook. Trouwens... Het kan best zijn dat je me nodig hebt. Oh, ja, maak hem nou een beetje. Zou je me soms waarschuwen als je me er niet bij wou hebben? Ik ken goed. Ik weet meteen of je feiten verdraait of zo. Ja, toch? Ja, maar even goed. Je hoeft me echt niet te sparen, Tere. Zit vast vastzitten. Je kunt me hulp gebruiken. Dan ga ik niet thuis op nagels nagel zitten bijten. Mooi niet. Dan zou ik maar eens aanbellen. Ja. Jezus, ik sta te prillen op mijn benen. Wie dat geloven? Bel aan... Um... Zo'n seintje, je weet niet dat ik het ben. Nee. eigenlijk was het aardigste seintje met je. God, Christus, besef je eigenlijk wel wat we doen? Age was zoiets als een idool voor die jongen. Nou, zo op zijn huid te vallen met beschuldigingen. Ja. Ik kijk me nooit meer aan, dat zeker. Nou, nee. geen gezeur meer, doe mee of ga naar huis, oké? Okay? Je hebt gelijk. Hé, hey, is die... Probeer het nog maar hm. Oké, okay. dan wachten we. Nou, ik kan heel lang wachten. Alle koers zijn nog dicht. Ik ben één of mijn vriendinnetje blijven slapen. Eerig, zeker weten. Als hier over een uur nog niet is, ga ik naar binnen. Ja? Ja, tuurlijk. Moet je een slot zien. Je kan zo naar binnen wandelen. Wat hoop je daar dan te vinden? Oh, niks bijzonders. Ik wil wel eens zien hoe erg dat brandje is geweest. Ja, dat brandje, dat blijf ik vreemd vinden. Dat wat je er helemaal niks over gezegd hebt. Nou, maar juist er iets heel speciaal achter, geloof ik, helemaal niet. Jij denkt dat het iets betekent, hè? Ja, natuurlijk. Jij soms niet? Ja. Maar wat? Mm, daar heb ik zo een theoretje over. Kom, laten we in de auto gaan zitten. Ja. rijdt dan in zo'n maffe oude Amerikaanse sleut. Ik ben dan lang blij. Als Ager een auto, mijn moest uit de garage. Zien. Nou, vertel eens van die theorie van jou. Nee, beter van niet. Als alles gaat zoals ik hoop, dan leidt het een vanzelf naar het ander. Dan kom jij er dus ook vanzelf op en zo niet. Dan ben ik de enige geweest die met zo'n stomme theorie is rondgelopen. Wil je gewoon niet laten kennen, kinderachtig, hoor. Oh, weet je wat mijn lerares zei? Toen dus ze tijdens kookles een aardappelomelet op de vloer liet vallen, ze schepte op de hele prak terug op de schaal. En toen zei ze, onthoud dit, kinders. Ik sta altijd alleen in de keuken, zodat niemand je ziet. Oké. <laughs> Oké. Okay. Okay. Nou, nou, zit zitten niks te doen. Misschien zou ik met geen verstand verstand die theorie van jou kunnen ontzien. Bijvoorbeeld. Dan zou ik naar huis kunnen, dat is ook een heel idee. <laughs> <laughs> Zelf doet die radio het? Nee, al jaren niet. Cassette worden wel. Er zal niet veel zaaks op staan. Hagen was nou niet bepaald selectief wat muziek betrof. En dan popnummers of zo'n radio. Voor als hij ergens lang moest wachten. Alleen deed ja. en zo, je kent die programma's. One who keeps tearing around, one who can't move. Where well are the clouds? Vier uur. Vrijdagmiddag. En ik zit niet eens in de kroeg. Wat is dat? Dat alleen is alleen al een goede reden om de kerst in te hebben. Wat jij, Lidia? Dat heb ik altijd niet gegeven. Met je, ik het even een klein tametje maken voor de volgende notities voor me. Ik heb toch de tijd nodig. Ik weet het wel vaak dat die wel. En anders vervelend, man, Ik die soms een bandje in, maar die wezen zo. Dingen die gebeuren moesten. Dus dat pladen, is een notitieboekje te bladeren weet je wel, hmm. ik heb er geen moment aan gedacht. Het was heel even net. Nou, nou nou. nou. Oh, ik mij nou. Ik zit eenmaal te trillen. Het was net of je ineens weer. of aangezet. Oh ja, over het oh. knap. Wacht, sigaret. Daar nee, heb ik nog verdomme met dat. Ja. Als Alsjeblieft. het even net of nee. nou. zie je leeft. vooruit, vooruit, vooruit. Jank nou toch. He? Dat gegrimaz is nergens goed voor me. Dat weet ik toch wel. Ik zou het helemaal. Nou, later misschien. Keer verkeer ik toch wel gewoon om kunnen huilen, daar kan je zeker van zijn. Als dit allemaal voorbij is. Jij ook een sigaret? Nee. Dan moest het mij even afluisteren. Ik, mm -hmm. ik kan ook een eindje gaan wandelen. Misschien weet alleen... Nee, ben we... gek. Ik is zoveel van die bandjes. Het is alleen... Ik was er gewoon. Oh, ja. Ik was er niet op bedacht. Ik kan ik zin. Geen moment in me opgekomen dat er best nog eentje in je koren komt. Ik heb die weken niet dat ik werk werk doen. Het is niet om te gillen. Kijk eens zo naar. Ik dacht dat er iemand de straat in kwam. Oh, dat is waar ook als, als ik hem vergeten. vergeet. Nou, gaan we dan. Goed laatste dag. Maar nou, om te beginnen een afspraak met mijn tandarts. Hoe je er ook beter. En zorg SCP dat ik me er haal. Geen smoesjes geloven of het veel werk ofzo. of zo. ...de en de boel laten wij spijkeren. En dan moet je van Meulen een beleefd briefje sturen. Maar wel met dat ijzige ondertoontje waar je het patent op hebt, weet je niet, weet wel. Als hij nou niet over de brug komt... ...dan ga ik op een nacht uit van zo'n dure villa in Keilen. Ja, dat is waar ook. Je zal je oren niet geloven. Zet je schap... Ik lees toevallig dat die maf zijn is van jou. Je weet wel waar je al die platen van hebt. Nou, dat wij schijnt hier in Amsterdam een nachtconcert te geven. Zeggen en schrijven nee, één. Dat nou, was dan de zaterdag. Met alle kaartjes natuurlijk lang van tevoren uitverkocht. Dus jij viste weer achter het net. Ik hoor je nog kankeren. Geen leven heb Nou, ziet hier toevallig wel een man van de wereld, een man met relaties. En dus heb ik via, via de hand kunnen leggen op twee mooie plaatsen. Inderdaad, twee. Vanmiddag kon ik ze van de hand doen voor de driedubbele prijs. Dat met schijnt een raar. je te zijn sinds ze één keer op de televisie is geweest. Ja, ongelooflijk. Voor mij is het allemaal niet besteed. Maar goed, ik offer me wel weer op. Naast de zaterdag, tussen je hippe spulletjes weer gedaan. Ja, je kan ik zelf geen wijs meer uit. Wat een hans rusten. Zal we net het zijn maar... Oh, hey, hallo. Dat zal het zijn. Ik heb een week geleden in de Calypso... ...bij mijn rekening niet betaald. 200 ballen. Kan ik zo hè? Of je ze bij omgaande over wil maken. Ach, je kent Jackie, die wordt meteen zenuwachtig. voorlopig kom ik daar niet meer. Veel te harde at Doe je? Jij was er toch zo zeker van dat hij niet meer dronk? En die rekening dan? Ja. Nou. In elk geval whisky dronk ik niet nooit. Dat zal hoofd. Die vier Roses kost bijna een tientje per glas. Nee, meid, hij heeft een eerlijke arbeider niks te zoeken. Vier Roses, dat is whisky, verdomme. Ja, maar ja, niks zeggen, ja, maar vier Roses is dat whisky of ja, niet? Ja, wel, thera. Meid, je hele theorieën is de maand, dat snap je toch zeker wel. Voor wel en een tientje in het glas, meneer deed niet minder. Dat dronk Ager zelf niet. Hij is al in rondjes gepoken. daarom ik het wel. Wie het eerst uit is, ik de drankjes. Mm. Wie het later overblijft, schrijft je op oh, Jezus, je bent wel achterdochtig, nee. zeg. Maar dat hoort in mijn vak. Ik ga het navragen in de Calypsobuig ook. Als je dat maar wilt. doet maar. Ik heb zo zitten nadenken over Rutte, grutter de koning. De koning? Ja. Waarom die per se bewijzen wil hebben? Niet te kunnen scheiden, denk ik nou. Nee, want die heeft er wel helemaal niet scheiden, als je het mij vraagt. Hij wil de hoogheid alleen maar een beetje mee dreigen. Ja, dat ja, is Bij bewezen ontrouw kan hij vrouw niet met een foie afschepen. Ja. En je hoopt dat zij, als ze dat krijgt, meteen weer verliest om zijn neksel te hangen. Ja. Dat is wat onze kruinier daarmee wil bereiken. Hij weet dus waarom de slet bij hem blijft. Domweg omdat ze niet kan wegkomen met een vette alimentatie. En Ja, toch? hier het raadsel van de liefde. Hm. Hm. Weet je nog, die keer... ...ik lag in bad... ...en jij zat op de pleide krant voor te lezen. En hoe me daar zo ineens op kwalen je ...met dood. Een artikel over alimentaties, geloof ik. Hoe dan ook, ik zag daar een mooie aanleiding... ...en dan weer eens mijn je wilt, Ik ga wat je wilde, ik... ...en uitgerekend die keer trok je, je, kreeg, je, je, je, het je persoonlijk aan... Dus wees je met de liefjes zo op dat jij ooit bijna met een rijke gozer getrouwd was. Nou ja, je herinnert je die leuke avond vast nogal. Ik vond het toen weer nodig, god maar weet waarom, om jou erop te wijzen dat je destijds 22 was. Jazeker, en dat je je nou wel twee keer zou bedenken. Dat was een spijker, hè. Maar ja. dat het gerust al over om de avond te verzieken. En noteer even schat van wat het Hof bij deze alsnog zijn diepgemeende excuses aanbiedt. Het was helemaal niet nodig om zoiets te zeggen. Bovendien was het niet waar. Het gekke is dat ik op het moment zelf ook goed wist dat het niet waar was. Een mens dolt nou eenmaal met zijn geluk. God mag weten waarom, maar zo is het. Ik denk dat we domweg de luxe niet aan kunnen. <laughs> Je liet even goed de kans van je leven schieten mij. En in plaats daarvan... de beoordelingsfout, zullen we maar zeggen. Nou, je mag gerust weten... ik ben nog steeds nieuw voor de heen. Eénmaal in zijn leven zal de ja, Ja, hullen. Daar heb je mevrouw de kool in. Ze ziet er helemaal opgevleurd uit. ...niet zo gezond als een potje vrij op de middag. Dat moet me er aan toe denken, Lidia... ...dat je voor alle zekerheid de ijskast vol moest zetten. Stel dat we de eerste dag... ...ze dus zijn hele dag niet je? Dat was toen hij nog voor de koning werkte. Ja. Het hele bandje natuurlijk. Hartstikke vergeten. Gebeurt ook zoveel op Ik dacht daarna zijn ze op de dak gekomen... ...om foto's te maken, Maandagochtend stond het men wel in het kantoor... Toen belde de koning, was er niet allemaal afgelopen. Ageret zag ik weinig. Ik ben er contact mee met hem. Die hele dag samen thuis is er niet meer van gekomen. Zullen we maar weggaan? je komt toch niet meer. Mag ik je wat zeggen, Lydia? Ja, ga je gang. Zoals ik Ager op dat bandje hoorde, hè. Dat was nou precies de man voor mij geweest. Maar ik ben hem nooit tegengekomen. Jij wel. Je hebt geluk gehad. Daar komt tijdje. Wat? Daar komt Adje. Laat hem eerst maar naar binnen gaan. Waarom? Anders laat hij ons misschien niet boven komen. En ik wil zijn boeltje bekijken, daarom. Ja, maatje. Zoals hem zitten te beloeren, hij moest eens weten. Ja. Nou dan? Nee, nee, nog even. Niet om het een of ander, maar uh, die Atje is zo vrouwengek, dat weet ik toevallig. Heeft hij jou nooit eens willen versieren? Natuurlijk, altijd, iedere dag. Wat een soort van vaste routine. Soms ook klaagde hij zich bij Ager dat het hem niet lukte. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Je hoeft me niet zo op mijn nummer te zetten. Je hoeft alleen maar weten of ik ooit iets met Atje gehad heb. Met Adje. Kun je het voorstellen? Lieve kind, ik kan me alles voorstellen. En geloof me, dat is een straf. Dan gaan we de stier bij de horens pakken, anders zien we vannacht helemaal ons bed niet meer. Oké? Okay. Hey oh, wat ben jij Ik herken uh, je niet zo gauw in het donker. Tira heet jij toch, hè? Ja. ja kom erin. Wat heb jij, Lydia? Je kijkt zo ernstig. En ga zitten. Uh, weer wat drinken? een koffie nee. zetten? Nee. Ik ga je en hem nou ook zitten. Ik kom alleen maar praten over de, wat er eigenlijk gebeurd is met Ager. Oh. Wat heeft uh, Tera daarmee te maken? Uh. Jij wist uh, vanmiddag niet eens dat Ager dood was. Lydia kent die ook amper, zei je. Uh, mag ik gaan zitten? Ja, gooi die maar maar opzij. Kijk okay. Kijken jullie ernstig? Wat wil je zeggen over Ager. Heeft de politie iets ontdekt? De tijd worden. Nee. De politie is er zo'n beetje opgegeven, denk ik. Ze doen er niet veel meer aan. Maar een van die inspecteurs heeft me contact gebracht met Tera hier. Oh. Oh, ja. Uh, werk jij voor de politie? Nee, nee, nee. Maar soms werk ik wel met de politie samen. Ik doe hetzelfde werk als aangededen. Uh. <laughs> Maak het nou een beetje, zeg. Jij detective. Hé, hey, uh, Lydia. Wie heb jij nou meegebracht? Wat is die wees? Hm. Meen jij dat nou echt? Ja. Vrouwelijke bestaan die? Ja. ja, ook nog niet. Het is wel even wennen, zeg ik. Ik heb eens een, uh, een vrouwelijke coureur gekend. Maar... Ja, dat is een ander verhaal. Ja, dat zou ik nou nooit achter jou gezocht hebben. Wat was jouw sterrenbeeld ook alweer? Schorpioen, zeker. Ik ga toch even wat te drinken pakken. Dat, we dat jullie het weten als je nog iemand mee wil doen. Nee, dank je. Zo, uh, vertel eens, mevrouw de detective. Waarom deed zij dan vanmiddag zo geheimzinnig tegen me? Uh, weet je wat ze tegen me zei, Lydia? Dat ze een fotograaf zocht. Dat ze een opdracht voor me had. Vets fotograferen. Dat is moe, zeg. Ik had er vanmiddag nog wel de pest in dat dus het klusje was misgelopen. Maar het was dus gewoon flauwekul. Waar is dat nou goed voor? Als jij voor Lydia werkt, dan, dan kun je mij dat toch ook wel zeggen? Of niet? Oh, mocht ik dat niet weten... Hé, Lidia. Godverdomme, wat heeft dat te betekenen, hè? Jullie komen hier midden in de nacht en zo te binnen drie uur. als je reffe bestilt, dat is wel verder gek. Wat is de bedoeling eigenlijk? Deze detective maakt eerst nog een ingewikkelde toer tegen me. Doet de benen of ze niet weet dat Ager de pijp uit is. En nou komen jullie met zulke gezichten de trap op over Ager praten. Praten? Daar zie ik er niet van in, als je dat maar weet. Daar heb ik zo laat geen zin meer in. Weet je wat jullie moeten doen? Jullie moeten eens een andere keer terugkomen. Ja, kom, Matje, Ga nou zitten. Laat niet zo hoog van de toren. Kom jeugd niet zonder reden lastig worden. Trouwens, laat of niet. Ik ben je soms niet welkom. Ah. Ja, allerlei natuurlijk. Jij toch altijd. Maar geef nou antwoord. Wat zit hier nou weer achter? Uh, ja. Laat mij dat uitleggen. Dat kan ja. zij soms niet? Ik kan het beter, oké? Okay. Oké. Okay. Nou dit even in de gaten. Jij zit hier alleen omdat Lydia dat blijkbaar nodig vindt. Met mensen die mij proberen te belazen wil ik niks te maken hebben. Nee, Oké, okay, mijn als best, je... Lydia. Van zijn kant heeft Adje natuurlijk gelijk. Laten we liever ter zake komen. Uh, hoor eens hier, Adje? Ik heb opdracht gekregen om de omstandigheden van Agus dood te onderzoeken. Niet meer en niet minder. Ik moet uitzoeken wat er die fatale nacht precies gebeurd is. Of het een uh, ongeluk was of niet? Bedoeling. Ja, als... ...ik dan eventueel zou kunnen aantonen dat er van een misdaad sprake is geweest... ...dan neemt de politie de draad weer op. De Politie? Jazeker, ja zeker. laat je niks wijs maken. De politie beschikt over veel meer kennis en middelen dan welk detectivebureau ook... ...om zo'n misdaad op te messen. Maar in twijfelgevallen als dit willen ze soms niet in actie komen. Precies, en waarom niet? Omdat Agra nobody was. Uh. Maatschappelijk gezien dan. Als de burgemeester van Amsterdam in de Bijlmer van Dakar blaast, dan beleef je wat anders... Uh, Mooi je ziet, als je iemand is karantse ontvoeren. Dan blijkt ineens het hele korps ingeschakeld te kunnen worden. Ben ik, je, ik ben ik met je eens, maar op die politieke en sociale aspecten wil ik nu hier niet ingaan. De politie blijft het nu in ieder geval liever beschouwen als een ongeluk. Alleen bij nieuwe informatie zijn ze bereid de zaak weer op te nemen. Dat is mijn taak dus, voor nieuwe informatie zorgen. En? Is dat gelukt? Daar ben ik al mee bezig. Nu op dit eigenste moment bedoel je... Kan ik toch voor informatie zorgen? Ik denk het. Hoe dan? Dat komt straks. Eerst wil ik je uitleggen hoe ik zo bij jou terecht gekomen ben, oké? Okay? Ga je gang. een geruste tijd. Slapen doe voorlopig toch niet meer. Zeg, wil jij echt niet drinken, Lidia? Ja? Nee, had je dat? Nou, Laat Maar was hoor. Je hebt voor international detectives gewerkt. Je zal dus wel een idee hebben hoe zo'n onderzoek wordt aangepakt. Wacht even, we hebben nooit moord opgelost eigenlijk. Nou, om kort te gaan, het principe is simpel. Uitgangspunt is natuurlijk het slachtoffer. Je trekt als het ware een kring om hem heen... van alle personen met wie hij het laatste contact gehad heeft. Dan selecteer je die mensen eruit die eventueel een motief kunnen hebben... en uit wie je dan overhoudt selecteer je weer degene... die zowel een motief als de gelegenheid hadden. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Precies. Steeds vallen er meer verdachten af. Meestal hou je op het eind niemand meer over, dus ook geen moordenaar. Maar zover ben ik nu nog niet. Hoe ver ben jij dan wel? Ik ben op een punt aangekomen, Atje. Waarop ik niet langer om jou heen kan. Dus moeten wij eens praten. Zo. Wat mag dat dan wel betekenen? Dat betekent al zo dat jij dingen tegen de politie verzwegen moet hebben. Om welke reden dan ook. Dat beweer jij zomaar. Niet dat ik gek ben op de politie, maar... Uh, het gaat niet, ten slotte om Agen. Precies. Daarom begreep ik er ook eerst niets van. Ik weet dat Agen een vriend van je was. Ik weet dat Lydia blind op je vaart. Dus ik moest me vergissen. Maar ja, als je telkens weer dezelfde uitkomst krijgt. Luister Luisteraars. Mevrouw de koning wist van die foto's af. Niet via de man, want die wist niet eens dat de foto's gemaakt waren. Van wie dan? Van Agen niet en van mij ook niet. Nou, verder ja, was jij de enige die van die foto's afwist. Ja, toch? Kijk maar, Natje. Ze moet het van jou geweten hebben, dat kan niet anders. Dat is een vuile verdachtmaking. Dat had ik niet van jou gedacht, Lydia. Wie het ook geweest is, hij deed het anoniem. Mevrouw de Koning was meteen bereid de foto's te kopen. Maar op International Detectors wisten ze van niets. Ze wapperde met een bankboekje, maar de foto's kreeg ze niet mee. Ze kan ze dus ook nooit gezien hebben. En toch weet mevrouw me te vertellen dat de foto's, om met haar eigen woorden te spreken, waardeloos waren. Hoe kan dat? Heeft ze de foto's later toch gezien? Wanneer dan? Van wie dan? Ze liggen tenslotte nog steeds achter slot en grendel op Agens' kantoor. Tenminste. De afdrukken. Uh, jij moet de negatieven hier nog ergens hebben, Artje. Niet meer. Niet? Hoezo niet? Nee, ik heb hier een bandje gehad. Dat heb ik Tera trouwens al verteld. Daar precies? Nou, daar in Medoka. Je hebt mij nooit iets gezegd over dat brandje. Ja, je had wel wat anders aan je hoofd. Maar ik had dus dat brandje. Mm -hmm. De asbak omgekeerd en de dat en toen we weggegaan. Je kent dat wel. Ach, gelukkig kwam ik eerder terug toen ik van Plan was. Ik had een vriendinnetje bij me en op straat zag ik er ook al uit het raam komen. Had ja, ik kan wel nagaan. allemaal nagaan. mijn mooie spullen, alles weg. Ja, zoiets zou je mij niet meteen verteld hebben. Ach, kom nou toch, Adje. Hoezo? Geloof je me niet? Was de brand er gauw bij? Dat is helemaal niet geweest. Ik uh, kon zelf blussen. Hebben de buren je geholpen? Uh, die waren niet thuis. Maar de vriendinnetje, die zal er wel mee geholpen hebben. Ja, ja, ja, natuurlijk. Hoe heet ze eigenlijk, een vriendinnetje? Waarom wil je dat weten? Ik zou graag haar lezing over dat brandje wel eens willen horen. Ja, we dat voor gelul. Vanmiddag, vanmiddag. Toen wist ik niet eens wie jij was. Maar toch kon ik die zogenaamde opdracht niet van jou aannemen. En waarom niet? Nou dan, bijna al mijn apparatuur is verbrand. Mijn hele dook had een puinhoop. Uh -huh. Het meeste was niet eens behoorlijk verzekerd. Nou, ga maar na. In ieder geval onder negatieve. Ja. Jazeker, ja, die, die, die zijn dus ook verbrand. Kan ik het helpen? Zeg, uh, mag ik? Uh. Wat uh, hier, je dokker? Ja. Nou zeg, dat heb jij knap opgeruimd. Je ziet er niks meer van, hè? Ik zou anders toch zeggen. Maar nee hoor, nergens meer iets van route of te of als... Oh, hij de poel opnieuw laten witten of zo. Hm? Kom op, Adje. Jij hebt hier helemaal geen brandje gehad, geef dat dan maar toe. Maar wat wel waar is, dat is dat je echt al je dure camera spullen kwijt bent geraakt. Gelijk met die negatieve. Waar of niet, Adje? En ik kan jou ook vertellen hoe. Wil je dat ik dat doe? Moet ik het vertellen? Eén ding is waar, Adje. Jij sprak van vuur. Nou, in dat opzicht zei je de waarheid. Want wat moet jij je vingers gebrand hebben? Maar luister, ik zal jou nou vertellen wat ik denk dat er zo ongeveer gebeurd is. En als ik in de fout ga, dan zeg jij stop. Oké? Okay. Nou, daar gaan we dan. Het is de avond nadat jullie op het dak de bewuste foto's gemaakt hebben. Jij moet ze hier ontwikkelen en morgenochtend vroeg op Aages een bureau leggen. Agen en Lydia zijn thuis, dat wil zeggen dus bij Lydia. Het is meer of meer een gewone dag geweest. Ik bedoel voor international detectives, er is niets bijzonders gebeurd. Jij bent bezig in je doka. Je merkt al gauw dat de kwaliteit van de foto's belazerd is en jij krijgt er pest in. Honderd keer heb je dit soort vertrouwenswerk voor Agen gedaan. Gewoon een van die snabbeltjes. Niet het soort werk waar je als fotograaf van droomt. Uh, voor het betere vakwerk heb je trouwens de juiste apparatuur niet eens. En voorlopig kun je dat ook niet aanschaffen, dat weet je. Je blijft proberen nog wat uit die negatieve te halen en je krijgt steeds erger de pest in. Met een echt goede zoomlens zou het resultaat wel wat anders zijn geweest. Hè? Maar ja, zo'n ding kost een kapitaal, dus vergeet dat maar. En dan, terwijl jij zo zit te kankeren, de ene vergroting naar de andere probeert, ontdek jij iets. Ja. Wat dan? Wat dan, Adje? Het had met een van die twee vrouwen te maken, hè? Ja. Niet Helen de koning. Die andere. Is het niet zo, Adje? Er was iets met die andere vrouw, met de vriendin. Op alle foto's in eigenlijk kantoor zien we de gezicht onduidelijk, maar waren dat wel alle foto's? Toen je hier zo dapper bezig was, vond je toen niet eindelijk één negatief waarvan je wat meer kon maken? Waaruit je een duidelijker gezicht kon halen? Zo ontdekte je wie de minnares van mevrouw de koning was. Niet maar? En meteen wist je ook hoe een slemiel als jij ooit aan zo'n echt perfecte zoomlens kon komen. Wie was ze? Ja. Wie was ze? Adje. Het is allemaal niet waar. Het is gewoon niet waar. Wie de dame ook was, je moet haar herkend hebben. Anders zou je niet geweten hebben dat ze gechanteerd kon worden. En dat is precies wat jij geprobeerd hebt. Jij hield die ene foto achter... en je nam nog dezelfde avond contact op met die vriendin in de Bijlmer. Je eiste, weet ik veel wel, het bedrag in ruil voor dat negatief. En daar ging je verschrikkelijk de fout mee in... want alles liep heel anders dan je gedacht had. In plaats van geld kwam er een krachtpatser die jouw hele donkere kamer in elkaar ramde. Die als strafmaatregel al je apparatuur meepikte. Oh ja, en ik zou het bijna vergeten. Ook alle negatieven. En alsof dat nog niet erg genoeg was... verscheen mevrouw de koning doodleuk op het kantoor... om de foto's te kopen. Dus Azen kreeg ook meteen aardig waan. Ja, ja, ja, ja. Je had wel hè? Probeerde jij eens één keer een beetje te knoeien. Hm? Nee, maar nou in ernst. Wie was die vriendin? Geef toch antwoord, Archie. Helen de Koning noemt dat mens Vera Liefeld. Nou, die naam, die zegt me niks. Dat ja, kan er echt een naam niet zijn. Ze moet als de dood voor schandaal zijn geweest. Het is meteen met stilte om vertrokken. Jij hebt haar herkend. De dame moet niet mis zijn geweest, hè? Dat ze zo meteen zo'n gorilla op je afstuurde. Heb je eigenlijk ooit begrepen hoe ze aan je adres gekomen zijn? Nee. Nee. Nou, toen Helen de Koning mee aangebod ving... begrepen de dames een al gauw bij wie ze wel moesten zijn. Ah. En kennelijk had die geheimzinnige vriendin de juiste relaties. Ze hebben je gewoon vanaf het kantoor gevolgd. Evengoed namen ze geen enkel risico. Vera de geheimzinnige vertrok meteen. En Helen het getrouwde foutje deed ijverig ter best om een rookgordijn op te trekken. De enige die nu nog kan zeggen wie de verdwenen dame van de Bijl werkelijk was. Ben jij. Wie was ze, Atje? We moeten er vinden. Alleen via haar kunnen we te weten komen wat er met haar gebeurd is. Die was er. Hage was nog hier. Ach, Wanneer? Die avond. Voordat hij naar de baan me ging. Hij was eerst nog hier. Waarom heb je dat nooit verteld? Hoe kon ik dat nou? Hage had best begrepen dat ik het was geweest. Hij had meteen door wat ik gedaan had. Hij zei niks, helemaal niks. Hij had me nooit enig verwijt gemaakt... Alleen, nee, hij praatte niet meer tegen me. Als hij naar me keek, was het net of hij dwars door me heen keek. Of het niet meer voor hem bestond. Dat kon ik niet tegen, ik werd er gek van. Daarom begon ik weg te blijven van de zaak. Maar toen... Toen kwam hij opeens zelf langs, uit eigen beweging. Hij wilde toch over praten. En hij wilde weten waarom ik het had gedaan. Alsof ik dat zelf nog wist. Dat was zomaar een, een ingeving geweest. Net zoals Tera zegt, ik kreeg er de pest in. Het was een tijd natuurlijk, het soms wat ik doen kon. Maar ik deed het nou eenmaal. Ik had het al gedaan voordat ik goed begreep wat ik aan het doen was. En daardoor is Agenauwerd. Dat, dat is mijn schuld, dat Agenauwerd. Dat, dat ja. Niemand praat over schuld. Nog niet, tenminste. Je weet helemaal niet wat er gebeurd is daar in de Bijlman. Of wel? Nee... Nou dan. Agen was hier. En jij vertelde hem wat je wist. Wat je ontdekt had via dat foto. En toen? Wat zei Agen toen? Wat deed hij? Hij zei dat ik... Uh, dat we niet meer konden samenwerken omdat ik dat gedaan had. Maar dat ik genoeg gepakt was. Al mijn spullen weg. Mijn doka kapot. Hij zei dat stelen minder erg was dan... Uh, ...nou ja, dan chantier. Juist omdat we detectivewerk deden, omdat het zo makkelijk was. En, en toen zei hij dat uh, dat weer goed zou komen. Over een tijdje misschien, zei hij. dat uh, kwam niet meer goed. Want meteen daarna reed Ager naar de Bijlmer. Ja. En de volgende dag hoorde ik... Hij is dood. Hij is dood. Daar kunnen we niks meer aan veranderen. Nee. Je had hem toch niet kunnen tegenhouden. Maar voor een beetje later iets gezegd. Waarom heb je aan de politie niet verteld wat er gebeurd was? Het is nood alleen aan mij. Waarom deed je alsof je als van niks wist? Dat begrijp ik niet. Ik was bang. Bang. Ah, hebben ze vermoord en jij... Jij zegt niks, doet niks. Je laat het zomaar omdat je bang bent. Jezus. Voor wie was jij bang, Adje? Nou, voor de kerel, voor René Scheffer. Voor, voor wie anders? Wie is dat nou weer? René Scheffer? Wat heeft hij ermee te maken? Is dat de kerel die hier binnen is komen van? René Scheffer, wacht even. Spaanse René, bedoel je die? Is dat hem? Ja, natuurlijk. Wie is dat? Een onderwereldfiguur, Drie of vier overvallen met geweldpleging. Heeft een postkantoor in Utrecht gepakt voor bijna een miljoen. Ontsnapte uit voorarrest. werd het laatst gesignaleerd in... Alicante. Was het René die je camera's meepikte? Samen met de negatieve? Hm. Ja. Hij was lang weer terug in Holland. Zat ondergedoken in de buil. Hij... Uh... Hij was die vriendin. Dan snappen jullie dat dan niet. René Scheffer was die vriendin. Hij was helemaal geen vrouw. Het was een verkleden vent. Het was René. René Scheffer was de vriendin. Ja, ja. Ik kon dat ook niet geloven. Maar op die laatste foto... Toen deed hij net zijn pruik af. Ja, als je er dan op gaat letten... Dan uh... kun je het ook wel op de andere foto's zien. Maar die zijn zo verdomd vaag. Alleen die ene... Daarom doet hij net die pruik af. Het is hem echt. Hij heeft al die tijd verkleed rondgelopen. Aangebouwd is ook niet geloven. En toen is hij erop afgegaan. Ja. Laat me even denken. God machtig Spaanse René. Verkleed als vrouw. Nou, om niet herkend te worden. En omdat hij er lol in heeft. Want zo is hij ook alweer. Hij moet Ager vermoord hebben. Dat zit erin. Als Ager hem verrast heeft... dan had nooit eens een eentje op zo iemand af mogen gaan. Die man wordt gezocht voor minstens twee geweldplegingen met dodelijke afloop. Ik ga draakers zijn bed bellen. Uh, heb jij het telefoon? Hebben jullie koffie? Ja, ik zal even zetten. Nee, jij niet. Met jou moet ik praten. Ik doe het wel. Ik oh, het meneer Jan. Joris is de naam. Als u alles vertelt. Wordt er dan nog politiewerk van gemaakt? wat? Nee, Lydia is bang dat Adje strafvervolging riskeert... ...wegens afpersing en zo. Maar daar hoeft hij toch niet over in te zitten? Of wel, Draak? Je kent de wet. Blazer op, ik ken jou. Het hangt er vanaf, hè? Ik wil het wel zeker weten. Zorg jij nou maar voor die koffie. Laat dit aan mij over. Komt heus wel in orde. Waarom hou je die jonge trouwens de hand boven in het hoofd? Als je het mij vraagt, heeft hij je lelijk in de steek gelaten. Dat ziet iets van niet Adje en mij Dan heb ik de justitie niet binnen. Zo is het. Zit hier verdomme niet de diender uit te hangen, draak. Jezus, ik zie je niet rot voor je. Uh, nou, ik weet het goed gemaakt. Uh, hoe heet je ook alweer? Ad van der Malen. Oh ja. Nou, moet je horen, Adje. Als wat ik door de telefoon hoorde zo'n beetje klopt... dan zou ik je kunnen pakken. En niet alleen op poging tot afpersing. Er bestaat ook nog zoiets als verplichte medewerking met de politie. Je hebt belangrijke informatie achtergehouden. Maar goed, ik laat je gaan. Op één voorwaarde. En die is? Als straks dankzij jou die rotzak ingerekend wordt... dan kom je niet die tien rode ruggen op eisen die we uitgeloofd hebben voor informatie leiden tot zijn arrestatie. Tienduizend. <laughs> ja, wat dacht je? Die gozer heeft het hoofdpostkantoor in Utrecht leeggeplukt. En de poet is nog niet terecht. Waarom dacht je dat hij terug naar Nederland is gekomen? Dat is het dus. Ik begreep al niet waarom hij zoveel risico nam. Hij zal in Alicante gehoord hebben dat ze de potten aan het opdelen waren zonder hem. Maar dat komt straks. Hier is jij, Jochie? Heb je er al bij stilgestaan wat dat betekent? Als je niet geprobeerd had die gozer te chanteren... maar in plaats daarvan ons getipt had... wat tussen jou en mij de ordinaire burgerplicht geweest was... Dan had je al die rotzooi niet gehad. En dan zou je op de koop toe tien rode rijken zijn geweest. Nou, wat denk je daarvan? Een hm? Agen zou nog leven. Oké, okay, zake. Spaanse René liep dus hier in Amsterdam rond. Verkleed als wijf. Ook niet voor niks. Hij kon erop rekenen dat het hele korps naar hem zou uitkijken. Maar dat hij even goed het risico zou nemen, dat wisten we wel. Oh ja? Waarom? Nou zie je... Dat zijn maats al van de taart snoepte. Dat is nou zo'n roddeltje dat wij rondgestrooid oh, hebben. Ah, heel goed. <laughs> Daar heeft hij mooi in gestonken, hè? Ja, leuk. Nou was die jongen altijd al een opgewonden standje. Dolle en neetje werd hij vroeger genoemd. Ja, toen kon je nog wel met hem lachen. Zeg, vergeet jij mijn koffie niet? Hoe zit je hier sentimenteel te doen over de rots die aangevermoord heeft? Ik loop al een jaartje of wat mee. Dan ga je zien dat alles twee kanten heeft. Maar één ding beloof ik je. Als het ooit zover komt dat ik René te grazen moet nemen... dan zal ik niet sentimenteel zijn. Stel dat je gerust... Ik ga koffie zetten. En als hij weer terug naar Alicante is, wat dan? Dat zou jammer zijn. Maar pakken doen we hem toch. Trouwens, als je het mij vraagt... dan zit hij nog steeds hieronder gedoken. Daarom heb ik dat beide handen vrouwtje van het bed laten lichten. Helen de Koning? Ja, jij hebt ook niet stilgezeten. Dat kapsoneswijf had nog wat er goed van me. Ouwe draak. Sentimenteel met een killer... Maar bij zo'n omhooggevallen snow wil hij per se bloed zien. Terecht. Dat secret moet toch op zijn minste vermoedens gehad hebben. Maar meewerken? Hou maar. Dat beroept zich op de recht op privacy. Ik zal er. Dan moet ze wel heel vlot afkomen met alle mogelijke informatie... anders pak ik er op de plichtigheid. <lacht> zo zie je maar weer. dat die Link linkmichel uitgerekend op haar moest vallen... ...is hij toch nog tegen de land gelopen. Hier het raadsel van de liefde. Wat? Niet suiker? Drie schepjes. Geen melk. Weet je, Tera? Ja. Er zijn genoeg vaklui die nooit met Spaanse René op pad willen gaan. Het onberekenbaar. Als ja. mij vraagt, is een beetje geschrift. Ik dat het hem een kik geeft. Zo rond als een meid, pal onder onze ogen. Ja, dat moet hij wel. Uh, anders was hij toch zeker veilig in die flat gebleven. Precies. Maar nee, die freak moest we nodig met die pontificaal de stad in. Gebakjes vreten, op terrasjes zitten en zo. Tongens uit de kan, weet je wel. Oh, dat is voor mij. Mag ik? Joris hier en hoe is het gegaan? Uh -huh. <laughs> oh ja, Zeg ze dat? Allemaal lullen. Mijn verantwoording. Verder, wist het. Uh, goed werk, geef dat dat eerst me op. Oké, okay, ik ga er nou meteen op af. Zorg jij dat er wagens staan bij de uitgangen en zet een paar jongens bij de brandkrappen? Maar zeg erbij dat ze niets mogen doen. En geen uniform, zo SVP. Verder niets. Op mij wachten. Nee, nee, geen overvalwagen. Zeg maar dat ze die bewaren voor het oppakken van demonstranten. Oké, okay, ik sta nu in de wagen. Tot zo. <lacht> zo, die hart. Mevrouwtje heeft hem erbij gelapt. Ik wist het wel. Leer mij dat type kennen. Ze behoefde maar één minuut in zo'n nare cel te zitten... en dat was genoeg. Dat had je niet gedacht, hè? <laughs> Hier is bronzen te krijtsen met de advocaat natuurlijk. En, en, en de man liep moest met alle geweld mee. Zonder hem kon ze ineens niks ach, ach, ach, ach, ach. Maar Joris was slim geweest, al denk ik het zelf. Twee oud heb ik gestuurd. Die snapten de bedoeling piekfijn. Mm. Lekkere koffie. Mag ik er nog zo op de valreep? Weten jullie nou waar die godzak zit? Zeker. Ga je nog? Heb je dat Ja, ja, dat heb je toch gehoord. Hier drie scheppen, vieserik. Dus de dame sloeg door. Van nou. de aanpak, hè? Matter of fact, weet je wel? Heb dame, aankleden en de wagen in. En oh, verder geen praatjes. En of meneer maar op eigen gelegenheid wil komen. Laat hij nou het verkeerde bureau opkrijgen. Ja, ja, ja. Miet ja. verstandje, ik kan gebeuren. <laughs> Geloof mij nou. Voordat ze weer buiten staat, is dat vrouwtje een geestelijk wrak. Hoeven we helemaal niks voor te doen. De gewoon behandelen alsof ze van de straat is opgepikt... in plaats van uit een luxe villaatje. En een beetje op de leulen. Mm -hmm. Vertellen hoeveel ze krijgt voor medeplichtigheid aan moord en zo. Maar nou moet ik weg. Ga je mee? Ja, natuurlijk. Ik ook. Nee, Lydia. Jij niet. En dat weet je best. Ik bel je straks. Kom, raak. Nou, moest ik ook maar gaan. Lydia, ik, eh, ik wou zeggen... Nee, nee, beter van niet, dat je. Misschien later. En, eh, kom voorlopig ook niet op kantoor. Blijf uit mijn buurt afgesproken. Goed, ja. Toen we lol tira, een lol tera, en blijf in de auto. Zeker weten? Ja, we zouden dit makkelijk met z'n tweetjes af kunnen, maar geef de jongens een kans. Die willen ook wel eens wat doen voor hun geld. Bovendien staat het zo gekken. Inspecteur Joris, hand in hand met onbekende dame, gaat over tot actie. Nou, tot zo dan. Hé, hey, oude draak, doe je voorzichtig? Wat nou, dacht je? Ik hoor net van de roze toky dat hij het licht aan de achterkant is aangeland. Zo. Laten ja. we dat kijken. Zijn agent klopt een flink op die deur en roept dat we van de politie zijn. Weet je het nou? Natuurlijk. Je weet toch hoe het hoort? Altijd eerst waarschuwen voordat je de deur intrapt. Wat zal hij doen, spelers? Die wil weer binnen te komen en die gaat de kogel op de kop. Maar Waar Maar zo ander? Hé! Hey! Nee, maar. Is dat geneetje schepper niet? Wil je niet aan die kant te zitten? Met iemand naar binnen, aan de achterkant. Koud hem hierbij. Nee, Smeer, dat sta je aan te doen. Ben je bloedje hè? Hé, hey, jij. Hey. Jezelf op te peppen? Moet je zo nodig de harde jongen uithangen? Daarom bekijk je die is een beetje volwassen. Je hebt ons een tijdje voor de gek gehouden. Maar nu is het onze beurt om te lachen. Zo gaat dat. Oh, Denk nou eens even na. Bereken je kansen. We hebben de flat ontsingeld. Bij alle trappen en liften staan we op jou te wachten. Wat wij nou nog maken? Geef toe dat je dit wel aan het kortste eind trekt. ik Daar ga ik niet over. Dat weet jij ook wel. Zou je moet ons horen liegen? Ik kan je alleen vertellen wat je zeker krijgt als je een van ons overhoop knalt. Vijftien jaar. Nou, ik heb het nog mooi maar een, Ik wil helemaal niet zitten. Geen vijftien jaar en geen vijf jaar. Hé, Spiris. Ja. Hoe hebben jullie waren gevonden? Makkie, je grote liefde heeft je verlinkt. Dat lief je vader, rotzak? Nee, jongen, dat lief ik niet. Wat lief je? Helen heeft je verlinkt. Denk er maar eens goed over na, dan weet je dat zij het geweest moet zijn. Waarom dan? Waarom wat? Waarom, waarom zou ze dat dan? Jezus, jongen, waarom? Je weet toch zelf hoe ze is? Als gewoon? Ze was zeker op je uitgekeken. Hé, hey, wat doe je? Kom je naar buiten? Jij bent een rotzak, hè? Niet jij. Dat kan me zeker een beetje afleiden, hè? Probeer die je maat zonder nacht te komen binnen te klimmen. Wacht eens even. Nee, wacht eens even. Dan kun je zo nog reizen. René. Mijn naam is Joris. Zet je dat Joris? Jij iets? Joris. Jerry je is uw vader niet ingelezen. Aangenaam. Nou, mijn aangif, vergeet dat maar. Dan ben je goed, stom. Of heb je het wat voorbij Bekijk het nou even, René. De hele flit is omsingeld. Kom naar buiten en geef je over. Of verroken je uit als een rat. Dat wordt dan wel een afgang, jongen. Hey, uh, kan zal zo overgeven dan? Ik, ik heb geen zin om jaren in die bakken zitten. Kijk naar je vader. Wie komt tegen de verlies. Daarom leeft hij nog. Ja, maar hoe? Nu hebben een mooi pad gekregen. Mijn niet gezien. Wil je mijn advies? Kom tevoorschijn. Ongewapend. Ja, de nou, je kop van. Geen maar toe dat je in je broek staat. Als het aan mij lag, jongen, dan stond ik je niet te soebat in. Dan dood je halen, geloof dat maar. Jij hebt een paar stakken te veel gemold, rotzak die je bent. Oké. Okay. Oké, okay, dat is mijn beurt. Maar ik neem jouw graag mee, hoor. Dan kom er kom dat aan, Kom er even halen. René, luister. Dit is waanzin. We staan elkaar op te jitten. Waarom gebruik je je verstand niet? Oh, ik je Ik wou niet, hè? Nee. Het zou me ook verbaasd hebben. Dolger, nee. Is hij er gewond? Dood is hij. Dwars door het raam. Schreevend en schietend als een gek. Hij was waarschijnlijk al dood voordat hij de straat raakte. Wat een rotsmak. Ik zag nog kans al eerst de hem te komen. Huh? Die moeite had ik me kunnen besparen. Zal ik je wat zeggen? Hm? Hij lag er net zo bij als Ager van het Hof. Plat als een vloerkleed. Met één verschil, hij rook niet naar whisky. Dit was het vierde deel van De Draak, BB en de Onderting. Een criminele hoorstelserie van Anton Quintana. Tera werd gespeeld door Henny Ooy. Lydia door Gerrie Mantel. Joris door Hans Hoekman. Atje was Hans Skarstenbarg. René Hans Vierman. En Ake Paul van der Lek. De regie had Ab Leukloos.